Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De koning heeft zijn bezoek aan Eindhoven afgerond. Koning Willem-Alexander en zijn gezin bezochten daar de high-tech campus. Ze kregen een deels virtueel programma voorgeschoteld: van een rondleiding in een Minecraft-uitvoering van Eindhoven tot een high-tech kooksessie. En de drie dochters van de koning mochten e-racen op het circuit van Zandvoort. Geef me wat tips en tricks. Midden... Je hebt, les... hebt al les gehad, begreep ik? Rijles? Eentje. Eentje, nou dat ja. komt helemaal goed. Laat maar zien dan. Ja. Links is de rem, rechts is het gaspedaal. Ja, hij beweegt ook zo meteen een beetje. Dus als je je benen omhoog kan zetten, ja, je hebt natuurlijk hakken aan. En er was muziek, zo trad Frisco op. Hé, hey, dit is het begin van een nieuwe dag. Gefeliciteerd majesteit. Dank jullie wel, prachtige zon. En er staat vandaag nog meer muzikaals op de planning. Vanavond om 8 uur is er een groot gratis livestreamconcert. De Streamers. In het Gelderse Dingsperlo is een grote granaat gevonden vanochtend. Die kwamen ze tegen bij een klus aan een nieuwbouwhuis. De boel is afgezet en er mag niemand dichtbij komen. Bomexperts zijn onderweg en zij moeten de bom veilig uitgraven en in het buitengebied laten knallen. Flinke rijen met tompoesfans door het hele land. Voor de deuren van bakkers en supermarkten stonden veel mensen in de wacht tot ze een oranje gebak... Konden scoren, zoals hier in Den Haag. De tompoezen natuurlijk, ja, die zijn op. Gaat u de tompoes halen? Die zijn allemaal op, jongen. Vreet is toch een andere dag. En een heuse babyboom in Dierenland. In Herwijnen in Gelderland zijn de afgelopen dagen vijf ooievaarsjongen geboren. En in Otterlo ging het ook hard. Daar zag een schaapvierling het levenslicht. Dat is wel even wennen met voeren, zegt deze boer. Nou, dat wordt nog wel een dingetje, want die moeten we waarschijnlijk nog even een beetje gaan bijvoeren. Want uh, in principe heeft een schaap maar gewoon twee spenen, dus...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 In Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM luncht. Ja, dan nou moet ik alleen nog eventjes de penningmeester aankijken. En zeggen of hij mijn overuren ook nog even wil declareren. Want uh, geen ZFM luncht, maar uh, dan blijf ik gewoon over tussen 1 en 3. Komt allemaal goed, want hij werd al wreed afgebroken door het systeem. Maar ik uh, ga hem gewoon nog een keer draaien. En Night to Remember van Shalomar, daar beginnen we dan maar mee! When Tussen 10 en 12 met de kant nog wals jou uh, ben ik overgebleven. Ja, uh, dan krijg je een afmelding. Uh, door uh, twee mensen die dan op een gegeven moment zeggen: Ja, het uh, gaat even niet. Tenminste, in ieder geval één. Ja, die andere die, uh, die zou dan wel kunnen. Uh, dus er is geen ZFM lunch, maar dat komt wel mooi uit. Het is Koningsdag, dus uh, ja, dan kunnen we een beetje wat uh, feestelijke dingen laten uh, draaien. Dus uh, deze ook, Charlemagne uh, heeft uh, nog een Soul Train connectie. Uh, Soul Train was een vermaakt uh, muziekprogramma bij uh, de Amerikanen op tv. En uh, daar zaten... Um, ...tweetal leden die in een dansgroepje zaten... ...of tenminste de achtergronddansers... ...Jeffrey Daniel en Jody Watley... ...die maakten daar een deel van uit. Uh, gebeurde in 1977 dat ze daar uh, zo'n beetje zijn begonnen... Uh, ...met, uh, met Shalomar. Um, en de uh, dame en de Heer... ...dus Jeffrey Daniel en Jody Watley... ...die deden dus al wat uh, werkzaamheden... ...voor dat uh, programma Soul Train. Uh, uiteindelijk uh, zijn ze toch niet geheel onsuccesvol geweest... ...want uh, ze hebben toch wel wat, uh, wat uh, hits gehad... Bijvoorbeeld dus ook deze A Night to Remember. Nou, welkom bij deze iets wat andere ZFM Lunch. Zullen we dan toch nog maar even verder gaan op uh, de voet waar we mee begonnen zijn. Beetje uh, dansbare muziek. Het wordt allemaal wat beter. Ik weet sowieso dat er één iemand luistert. Dus ik uh, zou bijna zeggen uh, let op, want hier, uh, hierachter zit hij in ieder geval. Patrick Cowley en Sylvester uit uh, lang vervlogen tijden. Dat is ook alweer uh, 30 jaar geleden. En het uh, betekende min of meer een beetje de doorbraak. Do You Wanna Funk? van Patrick Cowley.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 een beetje doortrekken. Dan moet je dus je Koningsdag misschien wel bijna alleen vieren. Maar goed, het is, uh, dat is niet de strekking van dit liedje, hoor. Het heeft uh, te maken met uh, de bubbel. En eventjes uh, nog in die bubbel willen zitten. Daar uh, gaat het eigenlijk over. Veline met alleen. En daarvoor hoorden we natuurlijk nog een, een echte kraker van wel Een danskraker, wel te verstaan. Patrick Cowley en Sylvester. Um, nou, uh, die uh, mensen die een beetje vinden... joh, kan je ook nog een beetje leuke muziek draaien uit de jaren zeventig... van goede groepen. Wat denk je dan hiervan? De Hoe met Baba O'Reilly... Een beetje uh, een tragisch uh, randje aan, want uh, deze dame won ooit de grote prijs van Nederland. En het was ook een periode dat de wereld draait door vaak dan de winnaar van die grote prijs van Nederland uh, heeft uitgenodigd. Dat is bij deze nooit gebeurd. Dat is Fabiana Dammers uit 2008 uh, overkomen. Want op de dag uh, dat ze dan uh, naar de wereld draait door had ze gewoon enorme koorts en kon ze gewoon niet optreden. Uh, the girl you love. Uh, gewoon uh, ziek, uh, je kent het wel, uh, helemaal niks uh, lukte op die dag. De uh, Who met Baba O'Reilly, hoorde hij ervoor. Wat uh, alweer de tijd op half twee bracht. Uh, vind ik eigenlijk ook nog wel een beetje zo'n zo halve guilty pleasure eerlijk gezegd. Vaak ook uh, gebruikt, uh, dacht ik, in uh, reclamespotjes. Maar hij deed het toch ook uh, wel leuk uh, in de Zandvoertse discotheek uh, destijds kwamen de pubertjes toch wel weer de dansvloer op. Uh, cool in the gang and fresh. opvoeren, Overigens uh, daarvoor Cool the Gang met uh, Fresh. Maar dit, dit heeft ook een uh, betekenis. 3 Degrees, daar hing je altijd uh, bij zo'n teentje ergens bovenaan de zeestraat. Dat is ze een aantal van die platen hangen. Ja, dus van allerlei popartiesten. En dus ook een plaat van, uh, dus gewoon een beeldenis, van drie dames, de drie graadjes. En daar, dat... <laughs> Dat deed bij mij toch wel een beetje het hart uh, sneller slaan... Uh, bij uh, de dame die je daar uh, een beetje hoort op deze song... namelijk Sheila Ferguson... Want dat was een van de frontvrouwen van de Three Degrees. Ze bestaan schijnbaar nog steeds. Dus wat dat gaat, helemaal goed. Um, nog even terug naar Hedenochtend. Tussen 10 en 12 hadden we een kant nog walshow. Nou, het was ook inderdaad kant nog wal bij tijden. Uh, maar uh, toen kwam er een verhaal over een, een of andere duistere pornofilm in De uh, Lido voorbij. Dat uh, was Flash Gordon en de Pornoplaneet. Ik moest gelijk uh, denken aan uh, dit nummer. Waarbij Ger Loogman op een gegeven moment nog eens een keer verdwenen is. Nadat hij een Queen concert zat te bekijken, vond hij het ruk en besloot hij weg te gaan. Freddie Mercury, die keek hem aan en zei en dacht, er is het zijn ervan. je is Queen. I've never had children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 forget no more. I've been there before. I've been there before. I recover and remember how you didn't care when you weren't there. I'm so over. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFM. Folly finds a man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 mocht uh, hier het uh, spits afbijten bij, uh, bij Alternative FM... met uh, de live traders. Uh, ergens, uh, ik geloof ergens, begin uh, eind maart... zo'n beetje die kant uit. Uh, toen uh, was hij de eerste. Jacob D. Edward met de Romance. Het uh, thema wat hij wil gaan doen met de EP... is de romantische man in de moderne tijd. Nou ja, dat uh, is een nummer wat uh, waarschijnlijk ook op uh, komt te staan. Daarvoor uh, Zandvoorts uh, productie. En die was afgelopen donderdag bij ons. Namelijk Wendy Moore met So Over Fake Friends. En daarvoor hadden we Queen. Met het uh, titelnummer van uh, de gewone versie van Flash Gordon. En niet die ranzige uh, film waar de heer en Logman een paardenkoper bij geweest zijn ergens in de jaren zeventig. Uh, dat... Uh, dat was een hilarisch stukje film waarbij de heren gewoon spontaan in het lachen uitvielen. En op een gegeven moment zat de zaal gewoon mee te lachen. Ja, dat, dat gebeurde dus. En een dame die hier de frontfokale voor de rekening nam, Lisa Brammer, is het fotografievak ingegaan. Maar wat ze hebben achtergelaten is heel mooi. Dakota! Sit down the It's passionate, passionate one. one oh yeah it was like lightning everybody was lightning but the music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 Uh, kwamen er dit soort uh, bandjes opzetten uh, je kent het wel uh, van die uh, hippe gitaren glimmende pakken en dan hadden ze ook nog heel erg lang haar dat het tot, tot, tot ver over de schouders heen uh, ging namelijk uh, de zogenaamde glam rockers sleet met uh, wat dacht je ook van deze, van de, de suite? En in Nederland hadden we dan nog uh, bijvoorbeeld uh, catapult uh, daarvan uh, rondlopen. Um, uh, dit uh, nummer is ook nog er, ergens later in een, uh, in een film gebruikt: de Ballroom Blitz uh, van de suite. Maar hij uh, komt nog uh, hier en daar nog wel eens uh, terug. Uh, nou, ik heb afgelopen zaterdag uh, toevallig zitten luisteren: dat er uh, sowieso twee nummers, uh, twee gouden oude nummers, in een uur moeten zitten. Ik geloof dat ik er zelfs uh, vier heb uh, gedraaid in dit uur. Maar goed, maakt niet uit. Het is. Uh, uh, gewoon Koningsdag. En uh, als je toch niks beters te doen hebt... kan je gewoon naar de radio luisteren. Er is geen ZFM Lunch, want je hoort die koper hier. En die, uh, die raaskalt dan de bol... tot drie uur dan een beetje aan elkaar. Dat uh, gaat wel lukken, denk ik. Ik ben te veel liefhebber om dan uh, het uh, gewoon over te laten slaan. Kan ik net zo goed uh, zitten. De declaratieformulier lever ik wel in... bij de penningmeester van deze omroep. Tot aan het nieuws van twee uur. Gaan we deze doen van Kem Wild and a fool from a bridge.